Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een Limburgs natuurgebied bij de Duitse grens staat een groot stuk bos in brand. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt. Ook de Duitse brandweer helpt mee. De brand woedt in Nationaal Park de Mijnweg ten oosten van Roermond. Door het zonnige weer is het zeer droog in het gebied. In Noord-Limburg heeft de brandweer code rood gegeven. Dat betekent dat er een zeer groot gevaar is voor bosbranden. Ook in het oosten van Brabant, daar geldt al langer code rood.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 luisteraars welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Koen Blom en hij is psychiater, psychotherapeut.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 Zou, zou jij nu, maar ook met je spirituele inzichten... want je hebt ook het spirituele ja. pad bewandeld, zou je nu uh, ja. nog mensen aanbevelen om in de psychoanalyse te gaan? Nee, ik ben ook zelf geen psychoanalyticus geworden... want ik ah. vond het te intensief en te...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 maar valt me nog maar eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. Het is ja. een van de slechtste Bijna specialisten. Bijna advocaten. Ja, advocaten. Dat gaat 300 euro. Ja. Ja. Ja, nou, ik vind het toch wel best wel aardig aan de prijs. Als je goed wil verdienen, kan je beter advocaat worden. Nee, als je ervan. echt goed wil verdienen, moet je geen psychiater worden. Ja. Je kunt beter een specialist specialisme kiezen. Hé, hey, wat, ja. voor, wat voor een methodieke gebruik jij? Nou ja...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 Al dan niet, uh, ligt u op de bank of zit u op de stoel? Als u nou. op de bank ligt, mag u eigenlijk geen oogcontact hebben nee, met de je psychiater? Nee, dat is een psychoanalyse, dus dat gebeurt niet meer zoveel. Dat is echt nee, nee. een okay, uithoek geworden maar, van het geheel. Maar dat er geen contact mag zijn, tussen uh, oogcontact tussen de psychiater en de cliënt? Dat, dat, dat is, is dat nog steeds? Nee, nee, nee. Dat is ook het is alleen niet bij psychoanalyse. Ja, ja, ja, okay. En dan ook nog, ja, als je de moeite dat... neemt als cliënt om je om te draaien, dan kun je okay. degene zien. Maar de psychiater ja, zit achter je om de, de overdrachtsneurose te laten ja. bloeien. Hè. Zo, hoe minder je gerustgesteld wordt, hoe meer je je, ja, je is, eigen projecties ja, ja. verliest, ja. Ja. dat is het nut van een psychoanalyse. Ja. Maar, maar dat, goed, dat is... Dat is zo'n beetje <laughs> achterhaald langs wat langzaam Ik horen. Niet of dat allemaal dan onduidelijk ja. is, maar... Ja, ja, ja, ja. Oké. Sorry, um, naar gaan de, het volgende nummer. De uh, ja, we gaan naar het volgende nummer. Goed zo, Neon. We ja. hebben even een, uh, een break. We gaan even luisteren naar Always on Your Side van Sheryl Crow en Sting. En daarna zijn we weer terug.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 En dus ongelukkig zijn, angstig zijn, het moeilijk hebben. En eh, die worden behandeld. En wat spiritualiteit doet. Is eh, mensen helpen bij hun dagelijkse ongelukkig zijn. Zoals we dat allemaal kennen. He, we leven in een... In die die, die, een, de, die in de definitie een, hadden we nog niet gehad nee. Herman. We leven in een <lacht> leidens, leidenswereld. Zoals het boeddhisme ook zegt. Uh -huh. En daar eh, geeft het... Ja, geven allerlei spirituele... Eh, scholen geven daar een antwoord op. En dat is wat anders. En ik denk ook dat het goed is om dat uit elkaar te houden. Mm -hmm. Maar. Maar eh, ik denk dat heel veel behandelingen, dus eh, behandelingen binnen de psychiatrie... dat die stukjes eh, spiritueel werk zijn. Als je, als je spiritueel werk eh, definieert als eh, minder gebonden zijn aan hoe het voelt... Hè, dus minder eh, ja, bepalend worden, bepaald worden door hoe het voelt... en eh, je kunt daar meer reflectie, meer nadenken, meer inzicht over ontwikkelen... dat is eigenlijk de essentie van spiritueel werk...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 ik heb het gevoel in mijn vak uh, als je een, een normaal menselijke ontwikkeling meemaakt dan word je eigenlijk steeds beter. Mm -hmm. Nou heb je ook, uh, iets? ben je echt iets spiritueels gaan doen. Dat is de familieopstellingen met Annelies, je vrouw. Ja, het systemische familieopstellingen. Ja, ja, ja, dat vind ik heel fascinerend en interessant werk. Ja. En, en te, om te zien wat dat, wat dat oplevert en wat dat doet. Vooral ja. heel energetisch werk natuurlijk ook. Ja, ik weet niet of het energetisch werk is. Het is, het is een soort... Er zijn op de wereld heel veel culturen waar het, het familieverband heel veel waarde heeft. En als heel belangrijk wordt gezien.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 Eén dag familieopstellingen bij jou en Annelies. Uh, hoeveel sessies bij jou uh, staat dat gelijk aan? Maar Qua effect? Ja, dat, Qua dat, heel effect? Dat, dat kun je niet zeggen. Dat zou ik mm -hmm. niet weten. Dat zou ik niet weten. Mm -hmm.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 Ik heb begrepen dat er al eerder een psychiater hier gewerkt heeft. Oké. Okay. En Zandvoort heeft een enorme geschiedenis van uh, hele belangrijke therapeuten en healers. Van het begin vanaf de psychoanalyse zaten hier hele bekende artsen, waar zelfs uh, uh, Vorsten en uh, Sissy op ja, af hadden. Over uh, 1920, 1930, Ja, ja, hè, dat, ja, ja, uh, ja. ja Dus ik ben, zal absoluut niet de eerste zijn, okay. maar ik, uh, ik zoek een plek om uh, me om hier in Zandvoort te vestigen. Ja.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 Maar ik zie dus ook via de huisartsen waar ik bij zit, eigenlijk alles wat met psychiatrie te maken heeft. Mm -hmm. En uh, ja, waar ik me een beetje in gespecialiseerd heb, is meer Eerste en Tweede Oorlogsgeneratie en trauma, oh, okay. behandelingen en dat soort dingen. Oh, okay. Maar uh, in principe doe ik de hele sociale psychiatrie. Nou, de er de zit in interessant voor de Aardige Trauma's, hè, met al die huizen die ze hier, ik, uh, tegen de vlakte hebben gewerkt. Ja. <laughs> door de Duitsers. Nou ja, ja.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 Coach je ook? Want ik gebruik zelf bijvoorbeeld heel veel Voice Dialog. Ja. Uh, werk ja, tuurlijk, je daar wel eens mee? Is geweldig ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat, wat vind jij ervan Voice Dialog? Ik vind dat helemaal goed. Ik, ik geef nogal wat uh, supervisie aan Voice Dialog-therapeuten. En ik vind het helemaal geweldig wat ze doen. Okay. Want uh, ze, ze werken bijvoorbeeld heel veel met stemmen horen, zoals zij dat noemen. Hè? Ja. Dat zijn psychotische mensen die stemmen horen. En ja, de reguliere psychiatrie geeft ze vaak medicatie en, en niet al te veel aandacht verder. En zij gaan er echt mee aan het werk met heel veel succes ook.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 Ja, maar die, die, die, die horen juist ja, veel die subpersonen. Binnen de Vice-door-dialogue heet het hè ja, ja, precies. Daar werken ze veel mee. Ja. En Ik is het dat ook heel ook, goed. Uh, sorry. Ja? Is het ook een optie om met mensen die dus stemmen horen om familieopstellingen te doen, waar dan uh, de diverse stemmen in, in, in neergezet worden? Of is dat uh, nee, nee, te, te vergaand? Nee, nee dat zo dat, werk uh, je dan niet mee.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 die klacht vanuit die psychose, kijk je naar het familiesysteem. Ja. Maar het is een open, open vraag eigenlijk altijd die je hebt. Mm -hmm. okay. Werk jij wel samen met uh, psychologen en coaches, uh, dat jij onder ja, supervisie ja. de ja, medicijnen schrijft? Ja? ja, ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, Oké, okay. en komen dan de klanten meestal van de coaches en de psychologen? Nou, dat, hangt uh, af. dat hangt er vanaf. Oké, okay, dus jij verwijst ook okay, door. Ik ben die voice dialogue mensen, ik geef de supervisie, maar ik zie ook heel vaak de patiënten omdat ze dan komen weer met allerlei medicaties al, uit de psychologie je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 I...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 Ja. Dan mag ik je bij deze vlog vast uh, allerbeste wensen de 29 e Als je zelf een uitzending ja. hebt, weet je al een gast. Uh, ja, uh, we gaan het mogelijk hebben over de paardenstudio. Uh, niet echt de paardenfluisteraar, maar wel hoe paarden mensen kunnen helpen, ook met heling en persoonlijke ontwikkeling. Dus dat wordt mogelijk okay. het onderwerp. En ga je nog een paard hier in de studio zetten? Op? Ja, in de gang. In de gang. Oké, okay. <laughs> nou dan kom ik ook zeker hier langs. Nou, de volgende uitzending die is op uh, zondag 1 mei. Dat is dus niet van Dionne, maar dat die is van Herman. Van 8 tot 9 s'avonds, We hebben dan Marielle Diemol in onze uitzending en zij gaat het hebben over healing, coaching en reading.